5 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Henry Schut. Goed, ik kan een streep door. Het eerste grote sportevenement van vandaag. Luik Luikbastenakeluik. Klaar. Gewonnen door uh, jongens. Zometeen het tweede grote evenement waar we natuurlijk enorm naar uitkijken. De bekerfinale vanaf 6 uur hier op NPO Radio 1. Nu is het nos van 5 uur.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 Het eiland Mont-Saint-Michel aan de noordwestkust van Frankrijk is een paar uur ontruimd geweest. Volgens getuigen had een man gedreigd dat hij politieagenten iets wilde aandoen. Uit voorzorg werden bewoners en toeristen geëvacueerd. Het beroemde rotseiland met de middeleeuwse abdij trekt dagelijks veel bezoekers. Een zoektocht naar de man heeft niets opgeleverd. Volgens de Franse politie was er geen sprake van terreurdreiging. Bij een schietpartij in Geleen is een man om het leven gekomen. Hij werd vanochtend vroeg voor een woning onder vuur genomen... en overleed later in het ziekenhuis. Een vrouw die bij hem was, raakte gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Aanleiding voor de schietpartij in Geleen is nog niet bekend. Buurtbewoners spreken van Wild Westervrele. In de straat in Geleen zou het al een tijdje onrustig zijn. U kon het zojuist horen. De wielerklassieker Luik Bastenakenluik is gewonnen door de Luxemburger Bob Jongels. Hij ontsnapte op zo'n 15 kilometer voor de finish en kwam solo over de streep. De Canadees Michael Woods werd tweede, de Fransman Romain Bardet derde. De overwinning van Jongels is al de 27 e zege voor Step dit jaar. Het weer steeds meer bewolking, vooral in het oosten en zuidoosten. Kans op een bui met onweer, hagel en windstoten. Maxima 22 tot 26 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog... Wel vrij veel wind en met 12 tot 17 graden een stuk frisser. En het verkeer, Wijnlands-Vaan. Het valt op de meeste plaatsen nu mee op de weg. Op de A44 richting Den Haag staat toch wel Vriede tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en een kwartier onthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lissen en Hillegom, 2 kilometer, met ook daar een kwartier vertraging. Het is na vijven, straks om zes uur over minder dan een uur... dus begint AZ tegen Feyenoord de bekerfinale. We zijn benieuwd naar de opstellingen van de beide teams. Vlak voordat we die honderdste editie van de KNVB-beker gaan meemaken... blikken we nog terug op één memorabel duel uit de geschiedenis. U heeft er in deze uitzending al heel veel voorbij horen komen. Zo dadelijk een vrij recente, maar eentje die velen zich nog lang zullen heugen... Pek Zwolle tegen Ajax uit 2014. Om allerlei redenen was dat een bijzondere wedstrijd... op en om het veld we reconstrueren proberen die wedstrijd met drie hoofdpersonen. Maar eerst gaan we naar uh, Luik nog Even terugblikken, want we zijn natuurlijk benieuwd... naar het verhaal van uh, Tom Dumoulin. Steven Dalenwoud, jij staat bij hem. Zeker. Zometeen horen we nog Sam Omer, de nummer 12 van vandaag. Maar eerst inderdaad Tom Dumoulin, de nummer 15... Uh, uitfietsend bij de ploegbus. Ja, wat is, uh, als je een, een streep onder vandaag zet... wat is jouw conclusie, uh, Tom? Ja, nou, dat we... Uh... Uh, ...dat ik wel tevreden ben, maar uh, net iets te kort kwam. En uh, ik denk, uh, no. ja, Sam, uh, Sam deed het gewoon supergoed, Sam erom, En uh, we hadden denk ik, iets meer gehoopt van uh, Michael. maar ja, Dan zie je toch dat als die woensdag zo diep gaat, dat uh, Matthews, ja, hè? Michael Matthews... Dat, uh, ja, ...dat hij daar misschien uh, nog last heeft van vandaag. Of, of, uh, ja, nou, in ieder geval, ik denk dat we best tevreden mogen zijn, maar... Uh, ja, uiteindelijk doen we net niet om de knikkers mee. Nou, hij moest eraf, met Jules op, uh, op de Rocheau-Valcon. Uh, ja, daar begon die finale voor jullie pas. Daar, uh, vanaf daar was het vuurwerk, hè? Mm. Hoe heb jij dat uh, van binnenuit, dat groepje der favorieten, beleefd? Ja, het was net als vorig jaar, of eigenlijk alle vorige jaren... toch een redelijk gesloten wedstrijd tot dan. En het ging gewoon heel hard uh, op de redoute, uh, dacht ik. Nou, toen waren we al redelijk dicht bij de kopgroep. Ik dacht, nou, dan kan het losbarsten, maar... Quicks had er zo'n moordend tempo op staan... Dat, uh, aanvallen gewoon zinloos was. Als je met uh, vijf quicksteps achter je aan gaat aanvallen, ja, dat heeft helemaal geen zin. Dus, uh, daar gebeurde nog niks, maar op de Volcano plofte het. Rende. Vanaf daar koers. en Ik denk dat we het gewoon goed hebben gedaan. Maar uh, wat ik zeg, net even iets kort gekomen. Ja, uh, ja, je bent op hoogtestage geweest in voor de, voorbereiding op de Giro d'Italia die eraan komt. Uh, ja, je weet ook dan vooraf niet helemaal hoe goed je dan bent. Hè. Dat kan ook nog wel eens wat minder goed zijn. Uh, ben je dan vandaag beter geweest dan verwacht? Of heb je vandaag juist gemist die extra push zeg maar, in de finale door die hoogte stage? Ja, ik miste wel zeg maar, die echte punch die je voor een klassieker nodig hebt, die, die mis ik een beetje. Um, maar goed, dat, ja, dat is dus eigenlijk wat er altijd uh, vlak na een hoogte stage is. Ik kon wel gewoon blijven, blijven geven en ik ben nu ook niet helemaal kapot ofzo. Maar net even dat echte diep gaan, dat, uh, dat lukte nog niet. En ja, ik heb nu een week uh, om lekker te herstellen en uh, dan uh, moet het goed komen. Dankjewel, Tom Dumoulin. Het wordt zo dadelijk om zes uur een wedstrijd waar twee voetbalploegen al weken naar uitkijken. Zich ook al weken op voorbereiden en ze willen allebei heel graag in de sterkste opstelling spelen. AZ en Feyenoord en die houtkamp in de Kuip. Lukt dat bij AZ? Is het de sterkst mogelijke opstelling? Ja, dat is hoe je het bekijkt. Het is uh, de opstelling, zeg maar de PSV-variant. En dat is een verdedigender opstelling dan hij, en hij is John van der Brom, normaal speelt. Want hij speelt met Bizot in het doel. Dan een verdediging met Svensson, uiteraard als rechtsback Auwejan als linksback. En daartussenin Parijn, Vlaar en Buitens. Middenveld met uh, Til, Mitjeu en Koopmeiners En voorin Jahan Baks en Weghorst. Dus Idrisi is opgeofferd een aanvaller, voor een verdediger. Om uh, in ieder geval die nul dan uh, mogelijk vast te houden. Maar dat is niet altijd gelukt in deze opstelling. Denk maar aan de wedstrijd tegen PSV toen ze wel goed uh, voorkwamen. Maar toch uiteindelijk verloren. Overigens, we hebben het vandaag over de 10ste bekerfinale. Dat hebben jullie ook al gemeld. Een gouden dennenappel die zojuist is binnengebracht in het stadion. Met een helikopter, een groene helikopter van de hoogsponsor. 47 centimeter hoog, 14 kilo. De dennenappel die in 1948 voor het eerst werd uitgereikt aan WVV uit Wageningen. En daar gaat het om. AZ dus... Met wel de sterkste spelers mogelijk. Idrissi op de bank. En daar zitten nog wel meer goede voetballers. En voor de rest, ja, Feyenoord duidelijk één man. Ja, daar draait het natuurlijk allemaal om die ene man. Robin van Persie. Terwijl ik het gevoel heb dat ik op de open dag van Feyenoord ben aanbeland. Aangezien er inderdaad net een helikopter is binnengevlogen. Daar komen de nieuwe spelers uitlopen. Nu kwam er dus wat anders uit. Maar de helikopter zal zo dadelijk wel vertrekken. Van Persie speelt in elk geval bij Feyenoord. Dat is het grote nieuws. Bij de ploeg die het seizoen wil goedmaken met het winnen van deze beker. Het werd ook wel verwacht dat hij zou Spelen. ...en hij staat gewoon op nummer 10 achter spits Jurgensen in de basis. De elf namen van Feyenoord op doel. Brad Jones achterin Dix van Beek van de Heijde en Haps. Daar geen verrassing. Het middenveld Amadi, Vilena... Die nog meer vuilwerk zullen moeten opknappen nu van Pessie voor hen staat. Natuurlijk nog aanvallender dan gebruikelijk dat middenveld van Feyenoord. Voorin staan Berghuis, Jurgensen en Toornstra is de man links voorin. En dat zal interessant worden want Toornstra moet Svensson opvangen. De bek van AZ, de heel aanvallend ingestelde bek van AZ. En dat zal een interessant duel worden in deze wedstrijd. Geen Boetius. Ja, geen uh, verbindingen. En ook. ook geen lijnen even meer. Nee. Nou ja, we hebben nee. nog even tot het begin, dat scheelt. Ja, uh, goed. Uh, laten we even schakelen dan naar uh, de tribunes. Uh, daar zitten, dat klinkt raar, maar er zitten veel oudspelers van beide clubs. Onder wie uh, voormalig AZ-speler Hugo Hovenkamp. Onze verslag even ter plekke. En Matthijs Weststraat, uh, voor ons de hele dag daar, die uh, sprak zojuist met hem. Ja, ook een bijzondere dag voor u, denk ik. Als AZ-corrivé. Ja, dit is. Uh... Je moet blijven wezen dat je hier in het Feyenoordstadion staat natuurlijk. Want anders had je de finale niet gespeeld. Het is wel iets aparts. Zelf drie keer gespeeld. Dus uh, gewoon geweldig is het. Ja, wat, wat maakt het zo bijzonder? Wat, wat geeft die wedstrijd die lading? Behalve dat het een finale is natuurlijk. Nou, dat komt, uh, het is in het Feyenoordstadion. En uh, dat, is, dat is toch iets aparts. Want ik vond het is gewoon het mooiste van heel Nederland. Qua, qua toeschouwers. En, uh, dat is met Nederland zelf te ook. Als hij hier speelt dan verloor je bijna niet. Dus dat is iets aparts. Dit AZ, wat voor kans maakt het? Zijn ze de favoriet vandaag? Ja, voor de, hoe heet dat, voor de, voor de stand op de ranglijst wel. Maar je ja, weet dat wij het heel moeilijk hebben met, tegen de topclubs. En dan gooi ik er even een cliché in. De overwinning komt dichterbij. Dus het kan ook vandaag gebeuren. Ja, want het, het zou een moment zijn hè, om dat te doorbreken. Ja, dit is, dit is het wereldmoment om, om, te zeggen van, om te laten zien. We hebben een jonge ploeg. Uh, Feyenoord moet ja, en wij mogen. Maar wij in principe, zeg ik ook weer andersom, je bent derde. Maar maak het ook maar waar. Ja, ik wil zeggen, want u zegt Feyenoord moet, wij mogen. Maar is AZ tegenwoordig niet ook aan zijn stand verplicht om te moeten? Maar dat zeggen er ook direct achteraan. In principe kan je dat zeggen, maar wij moeten ook. En zeker een, een, een hele mooie prijs in Nederland. Het is, het is de honderdste, de honderdste finale. Drie van, u zei het al, speelde u zelf mee. Welke van die drie was de mooiste? Welke is meest blijven hangen? De eerste. De eerste is altijd het mooiste. En de, de tweede is, is hartstikke leuk. De eerste was tegen wie? De eerste, ik dacht tegen Ajax. En de tweede tegen, nog een keer tegen Ajax, volgens mij. En de derde was tegen Utrecht. Als ik het goed heb, hoor. Zal wel weer niet, maar goed. Ja, ja. <laughs> niet gewonnen? Alle drie gewonnen, jongen. Normaal. Nou, het zullen er in elk geval drie geweest zijn, denk ik. Dat, uh, dat uh, sowieso. Aman Afsaroglu, uh, we zijn er weer. Uh, in de Kuip. Je had uh, Van Persie en Jurgensen besproken. Daarmee is het belangrijkste gezegd eigenlijk. Maar nog even om volledig te zijn, de opstelling. Ja, de volledige opstelling. Jones op doel bij Feyenoord achterin. Dix van Beek, Van de Heide en Haps. Daar dus geen verrassingen bij Feyenoord. Op het middenveld El Amadi en Vilena. Die zullen nu nog meer moeten doen om Van Persie te ondersteunen. Want die gaan natuurlijk in een heel aanvallende rol daar staan voor die twee. Die zullen controleren op het middenveld. En voorin Berghuis, Jurgensen en Toornstra is er linksbuiten. Dat is opvallend. Geen Boetius, geen Larsson. Maar dus wel Toornstra, die je ook eigenlijk niet uit het elftal had kunnen halen. Want hij speelt goed de afgelopen weken. En ook belangrijk, hij kan achter Jonas Svensson aanhollen. Dat is de rechtsback van AZ. Een heel aanvallende rechtsback. En dat worden belangrijke duels. Want je moet daar iemand hebben die Svensson kan opvangen. En dat zal Toornstra moeten doen. Dat zijn de elf van Feyenoord. Nog een minuut of vijftig. En dan beginnen we hier in de kuip. Goed, gaan we naar Matthijs Westraat. die staat bij de man die hoopt de beker te gaan uitreiken. Snoeihard was hij altijd in het veld. Je moest hem niet tegen je hebben, Matthijs. Barry van Galen. Nee, zeker waar, zeker waar. Barry van Galen staat hier naast me. Zojuist aangekomen met de helikopter en met de beker. Hoe was dat, Barry? Ja, unieke ervaring. Het was voor mij de eerste keer met een helikopter. Dus ik vond het wel... Uh... Ja, het is ook leuk om die mensen mensenmassa te zien. Helaas was niet iedereen binnen. Maar het is wel leuk om die, uh, de reuring om het stadion te zien, vind ik. Hey, um, ja goed, het is even afwachten natuurlijk hè, of het zover mag komen. Maar hoe groot is die eer voor jou dat je hem eventueel mag gaan uitreiken straks? Ja, fantastisch. Dat is wel bijzonder hoor, vind ik. Ik vind het altijd wel een bepaalde happening ook, een bekerwedstrijd. Het is wel een soort koningsdag, maar dan ja... Eentje krijgt er nog even een toetje na, weet je. Het is toch een hele beleving En als je hem dan mag uitreiken... Ja, dat lijkt kippenvel gewoon fantastisch. Was je verrast dat de keuze op jou was gevallen? Nou ja, eerlijk gezegd wel. Ik denk altijd dat de jaren 80, 81 lichting vind ik altijd bijzonder. Uh, vind ik een hele bijzondere lichting. Maar, uh, ja, het is, uh, maar ja, zoiets vind je zo, zelf ook mooi. Dus ik was blij uh, blijven rest. Gaat het vandaag een beetje over? Is AZ de favoriet vandaag? Nou, dat niet. Want, uh, het, is, het is qua voetbal gelijkwaardig. Ik vind het alleen jammer dat het in de Kuip is. Ik vind de Kuip wel het mooiste stadion, hoor. Wat zou, ja. zou het wat jou betreft moeten zijn, hoor? Nou, als het Feyenoord is, moet het in het PSV-stadion, uh, vind ik. Maar ik vind dit wel het mooiste stadion om te spelen. Maar ik ik weg hoor, Ik, ja, ja. ik ga gauw je ding doen. Veel ja, plezier. Hai, dank je. Doei. Beat was dat met uh, Fascination. Steven D'Alebout praat met een van de Nederlanders... die we zagen in de finale van Luik-Bastenakeluik. Met Bouke Mollema die even is gaan zitten op een koffer... Uh, die tegen de bus aanstaat van trek. Ja, Bouke, is er uh, berusting inmiddels al? Ja, dat heb je die laatste 10, 15 kilometer eigenlijk al wel... als je weet dat het uh, gedaan is en... Uh... Ja, dat je niet, niet van voren zit en uh, niet voor de uh, overwinningen uh, ja, op de, op de topteam meer rijdt. Dus dat is gewoon, gewoon jammer. Uh, ja, eigenlijk ging het mis al een beetje voor de redoute, waar, waar ik al te ver zat. Uh, positionering en, en vooral de roosje van komt, daar begon ik gewoon veel te ver. Uh, ja, ik denk dat ik misschien wel 60 ste pas aan begon. En uh, bovenop nog wel. Uh, ja, misschien rond de rond plek 20, 25 bovenkomen. Maar ja, dat was de eerste groep. Uh, die waren vertrokken? Die waren vertrokken en, en jongens was weg. Dus dat is gewoon jammer. Ja, dat is, was eigenlijk onnodig. Ik had in ieder geval daar mee moeten zitten. Ik had geen topbenen. Uh, ik denk niet dat ik uh, op het einde echt uh, voor het podium of, of, of de echte ereplaats had meegedaan. Maar uh, ja, het is wel jammer dat je gewoon daar niet bij zit. Maar wist je dat daar al op dat, dat moment in de koers, 40, 30, 20 kilometer voor de aankomst? Uh, sorry? Ja. Wist, je, wist je daar al dat je, dat je niet goed genoeg was vandaag? Uh, nou ja, dat merk je eigenlijk op Brasje van uh, Ja, waren de benen niet eens heel slecht. Ik haalde heel veel mannen in daar. Alleen ja, wat ik zeg, als je veel te ver begint, dan uh, is dat gewoon geen doen. En uh, ja, dan gaat het gewoon niet meer om dan, dan nog vooraan aan te sluiten. En, Hoe ja. kan het dat je dan uh, dat je niet, op de, niet op de juiste plek zit op dat beslissende moment in de koers? Nou ja, dat is gewoon positionering natuurlijk. Uh, ja, uh, meestal gaat dat goed. En uh, vandaag ging het niet goed. En dat uh, ja, was mijn fout uh, voor eigenlijk... Een paar kilometer voor als je voorkomt, moet je al van voren zitten. Omdat je dan een afdaling hebt. En uh, dat ging niet goed. En uh, ja, dat is gewoon zonde. Een slordigheidje. Ja, maar uh, misschien ontbrak de scherpte daarvoor ook wel vandaag. Uh, de benen waren... Maar de hele dag al niet, niet echt zo goed als in, in Waalse Pijl. En uh, ja, dan nog proberen het maximaal eruit te halen. En dan moet je eigenlijk die rotsje voor gevallen overleven. En, ja, ik denk niet dat dat uh, voor resultaat nou echt het verschil had gemaakt. Maar ja, uh, dan baal je wel als je de laatste 20 kilometer dat al gedaan is. De verwachtingen waren misschien al een beetje gestegen hè, na de Waalse Pijl. Waar je echt bij de beste uh, tot de beste hoorde. Behoorde. Uh, was dat bij jou zelf ook zo? Ja, eigenlijk wel. Dus uh, daarom baal ik hier wel van. Dat, uh, ja, de ene dag is, uh, is kennelijk de andere niet. En uh, ja, de, de spierspanning, het gevoel in de benen... was de hele dag al wel anders. En uh, ja, in de finale kwam ik er wel, wel een klein beetje voorheen. Maar ja, als je dan ook nog gewoon te veel energie moet verspillen... door, uh, door op beslissende momenten gewoon te van achter uh, zit... Dan, uh, dan wordt het moeilijk. Dankjewel. Bouke Dank Mollema. Goed, Bouke Mollema waar dat. Gaan we weer uh, even kijken in, uh, in de Kuip... bij uh, Matthijs Weststraten. die... Uh... Ah, het klinkt toch wel sfeervol. Je voelt nu toch wel een beetje spanning. Beschrijf even als je links en rechts kijkt wat je ziet, Matthijs. Nou, ik zie Robert een uh, voor ongeveer driekwart gevulde kuip. Dus kun je nagaan wat er nog te wachten staat. Want inderdaad, uh, lawaaierig is het zeker. Dat komt ook deels omdat de spelers van AZ net het veld op zijn gekomen. Dus uh, de linkerzijde, althans van mij de linkerzijde. Rood de linkerzijde met AZ's. Uh, die gingen compleet uit hun dak. Het feestje kan beginnen wat hem betreft. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen aan de andere kant van het veld. Ook in het rood-wit. Zij wachten nog tot hun spelers op het veld komen. Die van Feyenoord. Ah, de sfeer zit er goed in, Robert. Ja. Um, uh, we gaan zo meteen gaan we, um, ook even uh, terugblikken op... Uh, dat is de laatste volgens mij de aanloop naar, uh, naar de, naar de 100 ste bekerfinale. Dan gaan we terugblikken op de bekerfinale van 2014... Jij was daarbij toen ik hoorde bekerfinale 2014. Toen dacht ik, ik weet niet hoe dat met jou zit... toen dacht ik bij mezelf van uh, uh, vuurwerk. Volgens mij een Ajax-supporter die vanuit de trein... die was te laat, die vanuit de trein de opdracht gaf... om zoveel mogelijk vuurwerk op het veld te gooien... zodat hij toch nog een beetje wat van de bekerfinale mee kon kijken. Volgens mij was dat toen een gerucht dat dat, uh, dat, dat de reden was. En natuurlijk de uitslag. Um, ja, dat dus, was dat ook het eerste waar jij aan dacht... toen je dacht aan de bekerfinale 2014? Ja, ja, ja dat moest ik... Ja. Ik was er inderdaad zelf bij. Het was een uh, belevenis. Dat is natuurlijk zo'n finale sowieso. Maar het verloop van die wedstrijd was natuurlijk ongekend. He, dezelfde sfeer als vandaag. Het was ook net zo mooi weer als dat het vandaag is. Het feestje was ook, het, uh, ook vergelijkbaar. Toen waren de kleuren waren anders en daar, uh, rood van Ajax en blauw van Peck. Uh, maar die sfeer zat er ook goed in. Tot aan uh, het eerste fluitsignaal na 20 seconden. Ja, brakte hel los, eigenlijk, zo gezegd, in uh, die wedstrijd. Uh, die leek uh, uh, aanvankelijk uh, in de tas voor Ajax aan de voorkant althans. Dat dacht iedereen. Ja, niets bleek minder waar. Nee. Nou, laten we dan maar gelijk teruggaan naar die bekerfinale van 2014. Jezel, jij was erbij en uh, reconstrueren die memorabele wedstrijd met drie hoofdrolspelers. Is zo er geen tel bij te doen. En dan ontploft onze rechterhelft in het stadion. De officials gaan uh, gek genoeg allemaal op de rand van de reclameborden staan. Ik weet, bijna, ja, ik weet al zeker dat het voor mij uh, de mooiste wedstrijd aan mijn carrière tot nu toe zeker is. En vervolgens eroverheen om het feestje te vieren met de spelers. Pek is bekerkampioen van Nederland nadat ze eerst een hele serie... Het is zondag 20 april. Een warme lentedag in Rotterdam-Zuid. Goedemiddag, dit wordt een barbecue-editie van Langs de Lijn... door het prachtige weer natuurlijk... en door de knvb bekerfinale Ajax-Pekspot. Volgens mij uh, ja, was het een, een, een mooie, heerlijke mooie zomerse dag. En uh, ja, goed, we hadden natuurlijk heel veel zin in die wedstrijd. Uh, finale is natuurlijk altijd, uh, altijd speciaal. En ja, goed, wij hadden, hadden het idee dat wij uh, die prijs konden pakken. Ricardo van Rijn, tegenwoordig komt hij uit voor AZ... Maar toen was hij een van de elf Ajaxide op het Rotterdamse gras. Van umer's uh, was, was absoluut geen sprake. En uh, je weet ook dat dat de finale altijd een wedstrijd op zich is, waarin, uh, waarin gekke dingen kunnen gebeuren. Schitterend ambiance, want dat hoort bij een bekerfinale. En waar is voetbal een altijd zo leuk, nou omdat het een gaat. Ik was wel een soort toen nog een met een soort van rust in mijn lichaam, want ik een gevoel had van, ja, uh, nou, het moment dat we nu iets kunnen neerzetten voor, voor jezelf, voor de, de club en voor alle supporters en voor zelfs voor de stad Zwolle. Guillaume Fernandez was destijds de spits van het pack van Ron Jans. We stonden op en gingen ontbijten. En toen... Uh... Daar gingen we richting de kruid. Er zitten de 15.000 en die zijn de hele dag al met één ding bezig. En al die bussen hier naartoe gekomen. Onze club speelt een finale van de Beker. En dat is voor Zwolle. Als... Een finale die onder leiding stond van scheidsrechter Bas Nijhuis. Nou, ik had een aantal scenario's in mijn hoofd van wat het, wat het zou kunnen worden. Allereerst dacht ik van ja, nou Ajax is ook wel sterk. Veel meer ervaring met dat soort wedstrijden. Dus ik denk van voor hetzelfde geld kan het echt een bob over worden. Dat het gewoon 3-4-0 wordt. Of ik had gedacht of het wordt zo'n wedstrijd waarin het heel lang 0-0 blijft. Waarin de teams die kunnen scoren en uh, dan we misschien wel richting verlenging en strafschoppen zouden gaan. Het was een soort van uh, Ajax-Feyenoord meer dan, maar, dan met supporters. En uh, het was zo druk. We zagen uh, we leden langs alle bussen die er al waren. En het leek maar geen einde aan te komen. En op een gegeven moment kwamen we bij het stadion en ja, het was een feeststemming. Het is fantastisch. Het is gezellig bovendien. Dat helpt ook altijd. En het is een happening. Ja, een happening zou het zeker worden. Sterker nog... Het duurde slechts enkele tellen na het eerste fluitsignaal van Bas Nijhuis. Ja, na 20 seconden uh, ja, begint het eigenlijk al hè, met, het, uh, met, met het vuurwerk. We worden daar achter het Ajax-doel, niet één, niet twee, maar ik denk wel 15 tot 20 fakkels het strafsoepbied van Kenneth weer ingegooid. Is ik kwam vanuit het vak uh, achter het doel uh, bij de Ajax-supporters weg. En, uh, ja, wat dan... dacht jij toen? Ja, je wordt je wel verrast. Ik denk, wat is dit? Ik dacht eerst van, nou weet je wel, één fakkeltje uh, of zo uh, voor de sfeer. Maar ah, het was best wel, uh, was best wel heftig. Het strafrookgebied van Kenneth Vermeer staat nu in brand. Daar trekken donkere rookwolken nu uit. Omdat er van die Romeinse kaars, ik weet niet of dat zo heet... Die worden daar... Ja, het was inderdaad een, een, een hoop uh, kabaal, een hoop vuurwerk. Veel rookontwikkeling uh, inderdaad op dat moment. Uh, ja, iets meer dan uh, je had verwacht, denk ik. Ja, het ging in één keer. Het kwam, van alle kanten kwam het in één keer. En ik denk, wat is dit? En, uh, ja, dan heb je heel kort contact met elkaar. Want natuurlijk een field official en assistenten Iedereen waarschuwt je erop. Want uh, je bent zelf je in de wedstrijd. zie je dat. jogde terug richting uh, om een ja, verdedigende positie in te nemen. En ja, volgens mij was het moois zonder die liep ook met me mee. En op een gegeven moment zagen we achter ons zagen we vakkels komen. En, ja, ik, Schrok je zo... niet ontzettend? Ja, Ik, ik had het dus niet echt door. Ik dacht, wat is dit? En toen uh, hij zei hij van, uh, rennen, rennen. En toen, uh, toen renden we nog een stukje verder. En toen kwamen er steeds meer. Ik ja, dacht, ja, wat moet ik doen? Moet ik nu naar binnen gaan of niet? En ik dacht, ja, als ik nu naar binnen ga, ja, dan is de helemaal niets geen ruimte meer. wat gebeurt er dan weer iets? Ja, dan ben je klaar. En ik denk, het is wel een bekerfinale finale. Ik denk, eh, toen heb ik toch gedacht van... Eh, we blijven staan en we gaan door. Is dit het geval? Daar komt de hoekschop. Wat laag bij de eerste paal. Weggewerkt door Peck uh, Ingeschoten. En via de onderkant van de lat. Keihard raag, zeg. Ja, het is van Rijn inderdaad. nummer twee. Hij gaat als een speer naar de bank. Ik kan me de touch met de, de rechtervoet amper, uh, amper herinneren dat ik iets voelde. Omdat het gewoon zo snel ging en ik de bal zo goed raakte waardoor, uh, waardoor ik het leek alsof ik die bal eigenlijk een soort van streelde. Uh, maar ja, vlogen natuurlijk uh, ja, fantastisch in het van de bal. Ik denk misschien wel de mooiste bal die ik tegen heb gehad. In mijn carrière. Ja, dat was echt, kwam echt geweldig doepen van Van Rijn. Dat was echt een supermooi doepen. En ik denk van, na nou, als het zo'n wedstrijd was, uh, uh, laat ze maar komen. Maar dan was het is dan ook zo'n mooie doepen te worden. Een van de mooiste, denk ik, uh, die, die ik heb uh, mogen maken. Cycle van Rijn, Rotterdam Ajax 1-0. E Vlak daarna, toen kwam er in één keer, waar je het helemaal niet verwacht... weer vanuit de Ajax-zijde, kwam weer al het Ja, Voetballen kunnen we weer niet, omdat er opnieuw uh, dingen het veld op worden gegooid. Het wordt nu wel vervelend. En we gaan naar binnen. En uh, volgens mij heeft de scheidsrechter inderdaad gezegd... stop hem maar. Ja, dit was jullie... zoveel, dat je echt, uh, ik had echt geen keus. Ja, goed, je, je neemt het mensen kwalijk die, die, die dat vuurwerk uh, op het veld gooien. Ja, goed, uh, wijzen dat het niet hoort uh, dat het de wedstrijd stil ligt, was het ook gewoon... Uh, ook gewoon gevaarlijk voor op dat moment Kenneth Vermeer... die vuurwerk naar zijn hoofd toe krijgt gegooid. Dus dat kan ook nog heel fout aflopen. Ja, ik denk het wel dat het scheids een signaal moest afgeven dat de maat al vol was. De jongens hebben dat niet meer in de gaten, want die zingen en die schreeuwen vinden het allemaal hartstikke goed wat ze hebben gedaan. Nou, gefeliciteerd jongens, we gaan het doen. Ja, hoe dom kun je zijn. Ik vind heel goed dat ik door die tunnel liep en dat ik dacht: van dit kan toch niet waar zijn. We gaan het er niet meemaken dat we straks al die supporters straks naar huis moeten laten gaan. Omdat we niet verder kunnen spelen. Ik hoop twee dingen: dat ze heel een plaatje hebben klaarstaan dat ze de mensen voor het programma op Radio 1 na 8 uur vast even gaan bellen. Tot zo. Ik kan niet ontkennen dat ik, dat ik daar wel in het begin in ieder geval met een glimlach zat. Natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk ja, kom je er toch achter dat, het, dat dat in ieder geval niet heeft geholpen voor ons om, om die wedstrijd ja, goed af te sluiten. En, zoals afgesproken zou Edwin van der dan het, het woord doen richting supporters. En dat heeft hij ook gedaan. een feestje maken. Kappen met deze shit, alsjeblieft. Je benader. Jullie zelf als fans, de spelers, wij willen graag als club deze prijs winnen. Dus ja, met deze, met deze onzin schieten wij helemaal niks op als zijn zijnde... Ja, het was echt, hij was echt kwaad. Dan was hij al in de kleedkamer. Echt, dan zag je de emoties al. En uh, nou, wij hadden de tv aan staan. Uh, dus we konden precies zien wat hij ging doen. En, uh, maar dat deed hij wel heel goed. Ja, jullie zaten mee te kijken binnen. Ja, natuurlijk. We zaten mee te kijken om te kijken wat er gaat gebeuren. En ook of het vuurwerk al weg was. Kom Natuurlijk, op het moment dat je in die kleedkamer zit, heb ik natuurlijk ook het idee van... Oké okay, jongens, we zijn zo begonnen. Laten we het alsjeblieft doorpakken en deze prijs binnenhalen. Ja goed, en dat, uh, dat is niet gelukt. De We gaan verbinden en is het 1-1. En dan is die bal weer via Ryan Thompson gegeven. En dus is het 3-1. Kom, dag, het is 4-1. Een voorzet die het straf gebied binnenkomt. En dan plotseling op het hoofd terecht van Volks. Dat is 5-1. Het is 5-1 voor Zwolle en de A. Het een totaal andere wedstrijd is inderdaad. En, uh... Ja, waar dat precies heeft aan gelegen, of we nou op enigszins een beetje gemakzocht waren of werden. Dan kan ik je niet zo goed herinneren. Ja, nou, we dachten, wat gebeurt hier? In één keer draait die wedstrijd gewoon om. Ik zag vuur uit de mensen in ogen. Dat is niet normaal. En adrenaline. Ik denk net of de spelers helemaal uh, verstijfd waren door wat er gebeurd was. En uh, Zwolle nam gewoon de regie over. En het werd een compleet andere wedstrijd. Ja, alleen maar blij Zeg de kinderen die hier gesminkt waren en uh, ik zag gewoon mijn man oh, zelfs huilen. iedereen in het uh, stadion wrijft nog maar eens in de ogen, gebeurt dit echt? Nou ja, daar lijkt het wel op. Je scoort uh, op een ongelofelijke wijze, uh, scoor je die goal en daarna is het, uh, is het wel klaar. En, uh, dan uh, volgt het uh, het, het negatieve van die dag. Het Vrijhuis Is zo aardig om er geen tel bij te doen en dan ontploft onze rechterhelft. De eerste prijs in de historie van Zolle. Het was uh, voor alle, bij, bijna alle jongens, volgens mij ook de eerste prijs überhaupt uh, op het hoogste niveau dan. En uh, het was uh, nou, een stukje geschiedenis wat je schreef. Wat denk jij dat er zou zijn gebeurd als dat vuurwerk er niet was geweest? Deze uitslag was er niet gekomen, dat weet je, daar ben ik wel zeker van, denk ik. Ja. Het is nog ver weg, maar als jij nou straks na jouw carrière uh, terugkijkt, op die carrière... is dit dan een van die wedstrijden die uh, toch een speciaal plekje blijft houden? Ja, een aantal wedstrijden die, uh, die dat hebben en uh, deze hoort er zeker bij, ja. Stiekem ook wel een beetje door het vuur weer. Ja, eigenlijk wel, ja. ja dat heeft wel wat extra cachet gegeven, ja. Ja. Een mooie reconstructie van Matthijs Westraaten. Zometeen gaan we verder met die vooruitblik natuurlijk, want om zes uur wordt er afgetrapt. En zometeen hopen we ook Giovanni van Bronckhorst nog even te kunnen laten horen. NTO Radio 1. Mark Visser het nieuws.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 Het dodental van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 57. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde bij een gebouw waar Afghaanse kiezers zich kunnen laten registreren. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Bij schietpartij in Geleen is een man omgekomen. Hij werd vanochtend vroeg voor een woning onder vuur genomen en overleed later in een ziekenhuis. Een vrouw die bij hem was raakte gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden. En Nederland en Oostenrijk handelen ondemocratisch... met uitspraken over de campagne voor Turkse verkiezingen. Dat zegt de Turkse EU-minister Tselik. Op Twitter noemt hij het hypocriet dat de twee landen... enerzijds de meest fundamentele democratische rechten blokkeren... en anderzijds beweren dat ze in Turkije negatieve ontwikkelingen zijn... op het gebied van democratie. Peter Kapers munneke regen en uh, zon boven de Kuip. Is dat het beeld in het hele land? Is het allebei... Ja, wat? Nou bij, in Rotterdam is er daar net eventjes een klein buitje over getrokken, Maar ik denk dat, dat het dan ook wel weer was. Onweer was daar ook niet echt sprake van. Maar op andere plaatsen in het land op dit moment uh, wel. Uh, Noord-Brabant vooral, Utrecht. En ook delen van Gelderland met een paar hele flinke onweersbuien. Nou, die er gaan er nog wat meer van ontstaan. En die trekken de komende uren langzaam richting het noordoosten. Richting het oosten van het land ook. En daar zijn we de komende uren nog niet van die buien af. Vannacht hebben we ook een paar buien, maar dan niet met onweer. En die buien die zijn eigenlijk een koufront. En achter een koufront zit koelere lucht. En dat betekent dat het morgen ook niet meer zo warm gaat worden als vandaag in de afgelopen dagen. Toch wordt het een prima dag morgen met veel zon. Uh, temperatuur in het noorden zo'n 13 graden. In het zuiden wordt het uh, 18 of 19 graden en het blijft dus de hele dag droog. Het waait wel flink uh, uit het westen. Uh, windkracht 4 in het binnenland en windkracht 5 aan de kust. Nou, na maandag dan uh, gaat de temperatuur nog iets verder omlaag. Dan komen we gemiddeld uit op zo'n 14, 15 graden eigenlijk voor de rest van de week. Dan is er ook wat meer bewolking en toch ook elke dag wel kans op een beetje regen. Dankjewel. Radio 1, NOS langs de lijn. Dan gaan we naar Andy Houtkamp in de, in de Kuip. Zo'n kleine 29 minuten voor de aftrap. En dan voel je de spanning in de Kuip een beetje toenemen, Andy. Ja, het blijft toch een raar fenomeen, hè, die bekerfinale. Met heel veel moeite krijgen ze toeschouwers bij voorrondes. En eerste, tweede, derde ronde zelfs bij de halve finale. Alleen dan in de Kuip krijg je die vol. En voor de rest is het altijd lastig. Maar als dan die dag komt, die mooie dag in, uh, in mei meestal. Maar nu al in uh, april. Dan, uh, ja, dan is het groot feest. En zeker als het de honderdste bekerfinale is. Er zijn wat dingen uh, daarvoor speciaal voor die bekerfinale in het, uh, in het leven geroepen. Er is een uh, gouden TOS-munt. Dus de scheidsrechter Björn Kuipers gaat tossen met een gouden munt. De aanvoerders hebben een gouden aanvoerdersband. Er is doellijntechnologie en video. Dus alles erop en eraan. En ja, als je hier dan zit. De liedjes van Feyenoord en de liedjes van AZ worden afgewisseld met elkaar. Normaal gesproken is er ook de speaker van AZ en de speaker van Feyenoord. Die straks de teams gaan voorstellen. Het is gewoon genieten. De ballenjongens overigens, dat is ook wel een aardig verhaal. Die zijn van HVV en van RAP. Twee prachtige oude verenigingen. En die speelden ooit de eerste finale in 1890. En uh, ja, dat is toch mooi dat die als ballenjongens van die club... er waren weinig mensen nog te vinden die uh, hier uh, uh, uit die tijd nog uh, konden komen... dat die jongens dus in de oude tenus uit die tijd hier de ballenjongens zullen zijn. Uh, We hebben het al gehad over de opstellingen van AZ en Feyenoord. Het is natuurlijk opvallend dat bij AZ Wout Weghorst niet dat hij in de spits staat... maar hij heeft al negen doelpunten gescoord in het bekertournooi. En natuurlijk wil men zo graag van dat stempel af dat je niet kunt winnen als AZ... zijn. Van een topclub van eerder dit seizoen AZ Feyenoord 0-4 en Feyenoord AZ 2-1, om maar even deze twee wedstrijden eruit te pakken. Maar een bekerfinale staat op zich. Het is één groot feest hier in het zonnetje, in de Kuip. Het is lekker gezellig. Mensen zingen en zwaaien naar elkaar en laten we hopen dat het zo blijft. Ja, en als Feyenoord straks vindt dan is dat toch alweer de vierde prijs in een zeer korte tijd. Feyenoord won de beker. Het landskampioenschap, de Johan Cruijffschaal. En daar zou dan dus zomaar weer een beker bij kunnen komen. Ook voor de nog altijd huidige coach van Feyenoord, Matthijs Weststraat, is bij hem. Stefanie van Bronkhorst, uh, hoe is het met de spanning? Goed, gezonde spanning, maar dat, is, uh, dat hoort ook bij zo'n wedstrijd. We hebben het vandaag de hele dag op de radio al een beetje over het bekergevoel. Wat is nou het bekergevoel? Nou, ik denk dat je dat nu wel voelt. Zeker een uh, beker, een uh, speciaal toernooi uh, is het. Zeker als je helemaal tot die finale kan rijken. Ja, dan krijg je een wedstrijd en een dag zoals je die vandaag beleeft. Is dit een alles of niets dag voor jou? Ja, omdat het, uh, het, is, een, uh, het is een dag waarbij je een prijs kan winnen of niet. En dat is een finale. En uh, wij moeten zorgen dat we aan de eind van de rit uh, als winnaar van het veld stappen. Je zegt het al, het is een bekerfinale, een speciale dag. Moet je die jongens nog, met... nou laat ik het anders vragen. Heb je, met wat voor boodschap ga je die jongens zo het veld opsturen? Nou de boodschap dat ze moeten genieten van, de, van deze wedstrijd. En dat het de mogelijkheid is om een, om een prijs te winnen. Wat altijd speciaal is, het blijft speciaal. En daar moet je alles voor doen. Uh, Topsport is het maximale uit jezelf halen op het juiste moment. Nou vandaag is daar een, een mogelijkheid toe. Tot slot, een vraag waar we eigenlijk niet zo goed een antwoord op weten met, met elkaar. Wie is de favoriet vandaag? Ja, dat, die, uh, dat mogen jullie... Als jullie het al moeilijk hebben, dan is het voor mij ook moeilijk. Maar ik ga natuurlijk voor mijn team staan. Ligt er ook meer druk bij jullie? Nee, ligt bij de druk. Want dat kan er mij één winnen vandaag. Ja, dat ja. was uh, de coach Daar waren het de was een waar hij gelijk in heeft. Um, zeker Remco de Kloeze, die uh, volgt het ook allemaal vanuit de binnenstad van Rotterdam. Vanuit de fanzone klinkt er in ieder geval sfeervol bij Remco. Maar ik kan je wel zeggen, het is uh, vreselijk sfeervol en ook helemaal vol. Uh, er zijn, uh, hier op het stadhuisplein uh, uh, was er ruimte voor 8000 man. Uh, nou, al die kaarten zijn verkocht en inmiddels zijn er ook al 7000 binnen. Uh, dus ja, hier is het vol. Uh, de Kuip is vol. En ook uh, uh, kan er gekeken worden op het parken op de binnenrotten. Hier allemaal in de binnenstad. En dat is allemaal uh, uitverkocht. Dus uh, het wordt uh, flink gevolgd hier. En uh, ja, dat is ook uh, een feestje. Uh, want het zonnetje schijnt. Uh, biertje erbij. En uh, ja, je favoriete club staat in de bekerfinale. Wat verwacht je ervan, van die finale? Wat zegt u? Wat verwacht u van de bekerfinale? Nou, gewoon een goede wedstrijd met een winst van 5, 2-3. 2-3, nou? Ja, uiteraard. Dus dit, is een, uh, dit is het Feyenoord-festival waar we nu staan. Hè? We zijn hier op het Feyenoord-festival, groot feest. Goed geregeld? Ja, absoluut. Altijd vorig jaar waren we ook hier met, uh, met, met de schaal. En, uh, het is altijd gezellig, toch? goede sfeer. Altijd leuk. En het is zeker ook heel leuk om uh, tegenwoordig uh, weer Feyenoord te zijn, denk ik. Ja, ja dat is wel eens anders geweest, joh. Ja. Maar inmiddels... Uh, valt er weer wat te vieren. Ja, we hebben leuke jaren zo. Gaat zeker weer beter. Gaat de goede kant op. Gewoon doorzetten zo. Ja, blijft dit even zo? Staan we hier volgend jaar weer? Ja, natuurlijk. Ja. We gaan gewoon door. We zijn nu meer te stoppen. En wordt het dan de dubbel of, uh, of de beker? Wat zeg je? Wordt het dan de dubbel? Volgend jaar, ja, uiteraard. Hè? Dan gaan we een stapje verder. Hartstikke goed. Heel veel plezier nog. Um, Zoals je hoort, uh, heel veel gezelligheid hier, heel veel blije mensen in het zonnetje, uh, biertje erbij en uh, ja, allemaal uh, afwachten, aftellen naar, uh, naar zes uur, want dan begint het, dan gaan we het zien.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 en de luck of love. De winnaar van Luik bastenaken Luik was een man in rood-wit-blauw... Bob Jungels uit Luxemburg. De beste man in rood-wit-donkerblauw was Sam Omer. Hij eindigde als twaalfde. Steven het praat met hem. Sam Omer, je beren sterk gereden. Uh, maar hoe tevreden ben jij nu? Ah, ik ben wel redelijk tevreden. Uh, ik baal er wel stiekem een beetje van dat het niet gelukt is... Om, uh, om, ja, dat ik achteraf was ik toch best wel dicht bij een top 10 in een monument... Vorig jaar in Lombardij ook al net niet. Maar ja, wel diep in de finale mee. Of toch, toch een heel hard mee kunnen doen in, uh, in een hele zware wedstrijd. En dat, is wel, ja, dat stemt natuurlijk wel redelijk tevreden. Maar verbaas jou dat? Of, uh, jij wist toch wel dat je dat in je had, neem ik aan? Uh, ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, op basis van bijvoorbeeld Lombardije vorig jaar... zou je wel kunnen zeggen dat het... Uh, dat het niet heel verbazingwekkend is, maar ja, toch als ik een beetje moet, moet ook blijven realiseren dat uh, ja, die mannen waar ik dan op een gegeven moment tussen zit, dat zijn dan wel echt de, de echte wereldtoppers. Dus in die zin is het natuurlijk dan ook alweer weer een beetje, ja, als ik dan achteraf denk wie ik daar om me heen heb, dan is het wel... En niet verbazingwekkend, maar dan is het toch wel een beetje speciaal, denk ik. Vertel eens, op die Rojo Volcon spat alles uit elkaar. Hè? Je moet op een gegeven moment lossen, je komt weer terug. Ja, dan is het, is het dan vanaf dat moment gewoon echt volle bak koersen? Ja, en uh, dat is niet op de meeste... Uh, hoe zeg je dat? Op de meeste uh, plezier... Of, ik heb het even het goede woord niet voor. Opbindende manier, maar het was vooral volgen natuurlijk. De rest van de koers bedoel je? Ja, vanaf de Rojo Volcon. Tom heeft nog wel een keer meegesprongen, maar... Ja, je bedoelt voor jezelf ook in die finale? Ja, ja, ja. en uh, dan... dan met, ja, meespringen en aanvallen, ja, daar hadden we gewoon de benen niet meer voor. En dan komen we voor een uitslag op dat moment. Kwamen we denk ik het beste, met, of het verste, met gewoon aanhaken. Want met aanvallen blies ons denk ik op. op en dus de... Moet je dan dus gewoon zeggen, ja, dan was dit ook het maximaal haalbare? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, kijk, op de Saint-Nicolas werden Tom en ik er dan net afgereden bij die eerste... 8, of 10, was het, 8, 9, 10 man of zo. En toen heeft Tom zich echt leeg gereden nog voor mij om terug te komen. Dus dat was al wel een kantje boord. En toen heb ik alles gegeven tot de streep. En daar, ja, daar zat gewoon niet meer in. Uh, het is wat het is. Dit duurt nog een jaar, hè, dat het voor de volgende naar de luik komt. Er zijn nog heel veel koersen ertussen. Maar ja. ik kan me zo voorstellen dat dit naar meer smaakt. Ja, tuurlijk. Dit, uh, ik heb wel al gezegd, Luik, en, maar ook Lombardijen. Maar... Eigenlijk ook Sanremo. Die monumenten, die echt grote wedstrijd... Die, die zijn zo bijzonder. En als je dan daar in de finale kan rijden... Ja, dat vind ik echt wel een van de mooiste dingen die er is. Dus uh, dat smaakt zeker ik hoop dat ik volgend jaar weer terugkom. Zeker. Dankjewel, Sam Ome. Vol vertrouwen. Sam Ome. Goed om te horen. Even kijken wat er in het buitenland allemaal is gebeurd. Niet zo heel veel gevoetbald in het buitenland. Er natuurlijk ook veel bekerwedstrijden. Zoals gisteren in, in Spanje. Prachtige wedstrijd van Barcelona. Uh, op Wembley. Chelsea de finale, heeft Chelsea de finale van de V-Cup bereikt. Southampton werd met 2-0 verslagen. Doelpunten van Giroud en Morata. In de finale is Manchester United de tegenstander. En er werd ook in de Premier League gespeeld vandaag. Arsenal speelde het eerste duel sinds we weten dat Arsene Wenger... daarna dit jaar stopt. Arsenal won met 4-1 van West Ham United. In uh, Italia... In Italië, daar was een scorende Stefan de Vrij bij Lazio dat in eigen huis met 4-0 won van Sampdoria. Benevento is nu officieel gedegradeerd. Gisteren zorgde het nog voor een enorme stunt... door te winnen van AC Milan. Maar omdat Crotone vanmiddag won van Udinese... weet Benevento nu zeker dat het een van de drie clubs is... die degradeert uit de Serie A. En dan de Bundesliga. Het duel Jeffrey Gouwenleeuw en Nigel de Jong. Oftewel Augsburg-Mains. Gouwenleeuw trok aan het langste eind, zoals het dan zo mooi heet. Het 2-0. We tellen verder af. In de Kuip lopen de spelers inmiddels ook op het veld voor de warming-up. Zit het al helemaal vol, Andy Amman? Ja hoor, het zit echt al helemaal nokkie vol. Linkerkant is voor AZ vanuit ons gezien een rode zee, zien we daar vol. Supporters uit Alkmaar die hopen dat hun club eindelijk is afrekent met dat trauma van niet winnen van grote tegenstanders. En aan de rechterkant de thuisploeg. Feyenoord, dat is een rood-witte zee ook, maar dan met heel veel groene vlaggen. Feyenoord dat officieel uitspeelt, maar wel gewoon gebruik mag maken van de kleedkamer waar ze normaal gesproken ook in zitten. Maar het is echt prachtig. Het is echt dat een had voetbal. Dat Nee, want dat is wel grappig. Gisteren hadden we op Wembley, tot een Manchester. Half finale p tot een speelde dat hele zin op Wembley. ...maar moet in die wedstrijd gewoon uitspelen. En ook de uitkleedkamer gebruiken. Dus ja, dat is een gekke positie. Het was zo vriendelijk om te zeggen ja, dat Feyenoord nooit. Einde... Ik had dat nooit gedaan. gedaan. Maar Andy, jij hebt dit al heel vaak nog veel vaker meegemaakt. Dat ik maar dit blijft toch fantastisch, hè? Deze ja. zee van mensen, prachtig. Hoogtepunt in, in het jaar, toch? een van de hoogtepunten zoals we vorige week bij het kampioenschap van PSV zaten. En dan de bekerfinale. Het is echt genieten. Er zijn zoveel mensen in de Kuip. Overigens sinds 1989 wordt deze finale in de Kuip gespeeld. En ja, ik ben toch heel benieuwd hoe vorig jaar, was een mooie wedstrijd. En een unicum voor Vitesse. won toen de beker van AZ met 2-0. En dat was heel leuk voor uh, Vitesse. En benieuwd of AZ inderdaad nu met dat uh, bijna trauma af kan rekenen. Men probeert in elk maar steeds dat weg te poetsen van, uh, en weg te werken. Van oh, dat valt allemaal wel mee. Ik kijk naar rechts voor mij, daar zitten de officials, de, de, de bestuursleden en zo. En een van de belangrijke mensen, Max Huiberts, de technisch directeur van AZ die uh, ik vorige week nog sprak. En die zei van, ja, die Jaren Baks, die is wel heel erg goed. En uh, daar gaan we maar vanuit dat die weg is, maar wel voor veel geld. Goed, straks dus uh, over een... Uh, nou, wat uh, hebben we nog? Nog een minuutje of veertien. Dan gaan we naar de wedstrijd voor beide vroegen, Eigenlijk wel van het jaar AZ tegen Feyenoord. De bekerfinale, de honderdste. Ja, er zijn van die momenten dat je denkt bij jezelf... dat heb ik toch een mooie baan. Zo'n moment heb ik nu. En dat moet jij al helemaal hebben, Matthijs Westraat. Aan de rand bij, uh, van het veld bij zo'n bekerfinale. Zo, dat kun je wel zeggen, Robert. Absoluut. Ik heb de eer om hier uh, ongeveer op de zijlijn te staan. Dat kan nu nog. Over een paar minuten is dat natuurlijk afgelopen. En ik sluit me helemaal aan bij mijn collega's bovenin. En die en allemaal. Ik uh, draai mij om en kijk dan al die mensen hier in het gezicht. En uh, dan is het ook mooi om te zien het verschil met dat wat ik een paar uur geleden tegen jullie zei. Toen was er een soort van gezelligheid, de dag werd gevierd. Ja, dat is zich nu aan het omzetten in spanning. hoor. Er zijn gespannen kopjes. Dat merk je ook toen net de spelers het veld verlieten na de warming-up. Er ging een groot gejuich op. Nog één keer die aanmoediging, die ultieme aanmoediging. Want zometeen moet het gaan gebeuren. Mooi om te zien ook trouwens hier. Guus Hiddink die staat voor de collega's te analyseren. Die kregen even een visite van Robin van Persie. Die uh, behoorlijk ontspannen naar hem toe kwam. Eventjes een knuffel. Oude bekenden van elkaar natuurlijk. Maar toch die ontspanning op het gezicht van, van Persie. Mooi om te zien. Ja, het, uh, het staat op het punt van beginnen. Het, uh, je voelt het aan alles, jongens. Ja, om zes uur, dan is de aftrap. En wij gaan natuurlijk die wedstrijd in zijn geheel live uitzenden. Dat betekent dat we er zometeen om zes uur precies... en eigenlijk al een paar minuten daarvoor natuurlijk bij zijn. En uh, dat betekent ook dat we nu al gaan naar het naar voren gehaalde... Uh, journaal Inclusief Ster. En dan zometeen de honderdste finale van de KNVB-beker. AZ, want dat speelt officieel thuis tegen Feyenoord. Graag.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 Nog nooit vond je zo'n ruime auto met zo'n klein prijskaartje. De Skoda Fabia combi nu met private lease... vanaf slechts 229 euro per maand. Kijk voor de actievoorwaarden op skoda.nl. NPO Radio 1, met Robert Meder en Henry Schut. Nog acht minuten en we hebben al gezegd we willen niks missen. Vanaf de aftrap willen we erbij zijn... bij de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. Daarom nu al het nos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 De Duitse sociaaldemocratische partij SPD... heeft voor het eerst sinds de oprichting 154 jaar geleden... een vrouwelijke voorzitter. Andrea Nales kreeg 66 procent van de stemmen. Ze volgt Martin Schulz op, die in februari al na een paar jaar opstapte... of na een jaar al opstapte... na de teleurstellende verkiezingsuitslag voor de SPD. De 47-jarige Nales was eerder minister van Werkgelegenheid... en sociale zaken, en in die rol drukte ze hervormingen door... zoals de invoering van het minimumloon.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 Het weer tot slot, steeds meer bewolking... vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui... met onweer, hagel en windstoten. Maxima liggen nog altijd tussen de 22 tot de 26 graden. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Vrij veel wind en met 12 tot 17 graden een stuk koeler. Wijnand Zwaan, waar staat het nog stil? Nou, vooral op de Veluwe. Daar is het uh, plaatselijk bijzonder slecht weer. Hoosbuien, windstoten veroorzaken problemen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een boom omgewaaid bij Barneveld. Vanaf Hoevenlaken staat file 4 kilometer. De spitsstrook is dicht. Andere kant op trekt dat natuurlijk ook bekijks. Vanuit Apeldoorn tussen Stroeg en Hoevelaken 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A28 van Assen naar Hogeveen 5 kilometer bij de afrit Ruinen. En de A28 Groningen richting Zwolle. Bij de wijk 3 kilometer met 20 minuten vertraging.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 U bent ruim op tijd bij ons terug voor in zijn geheel helemaal live. Dus de finale van de knvb beker PSV is de kampioen. Wie wint die andere grote prijs van dit seizoen? Wordt het de nummer drie van de eredivisie? Of de nummer vier? Wordt het AZ of wordt het Feyenoord? We gaan naar de Kuip, naar Andy Houtkamp en naar Man Absaroglu. 22 graden Celsius en broeierig warm in Rotterdam. En de temperatuur loopt hier eigenlijk alleen maar op. Goedemiddag en welkom vanuit De Kuip. Sinds 1989 het decor van het grootste voetbalfeest. ...dat het Nederlands voetbal heeft de bekerfinale. En dat nog wel voor de honderdste keer een jubileumeditie De een kan een geweldig seizoen bekronen vanavond met een hoofdprijs. AZ uit Altmaar. De ander moet een mislukt seizoen goedmaken met één wedstrijd. Met deze wedstrijd. De finale. Feyenoord-Willem, AZ-Willem. En wat een vuurwerk. Wat een rook. En wat een knallen. U hoort het op de achtergrond. Het is massaal. Feyenoord werd deze week bekend. Al dik 60.000 euro boete opgelopen. Alleen al dit seizoen aan het afsteken van vuurwerk. Dat kan wel eens verdubbeld worden. Na vanavond. Het is sfeerverhogend. Maar het is wel uh, extreem, Andy. Ja, ja, ja. Twee hele grote spandoeken. Aan de ene kant bij het Feyenoord-publiek stond een Kuip-ontneembare uh, vesting. Uh, en aan de andere kant stond Oudmaria Victrix. En dat is niet alleen een mooie...